en de SAO is blij met dat resultaat. FC Tente moet het in de voorronde van de Champions League opnemen... tegen Vaslui uit Roemenië. Er is ook geloot voor de voorronde van de Europa League. AZ speelt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Flamoutari uit Albanië... en Jablonec uit Tsjechië. Ado Den Haag moet, als het zich plaatst voor de volgende voorronde, naar Cyprus. De ploeg werd bij de loting gekoppeld aan Omonia Nicosia.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met al files op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht drie kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Geuzeveld en de Koente 04. Andere kant op tussen Oud-Zuid Oud en Diemen ook nog vier kilometer. Op de A16, Belgische grenslichting Breda, staat ook nog 4 kilometer... tussen de grensovergang en knooppunt Galder. Nog korte fiets op de A50, Arnhem naar Os, bij knooppunt Ewijk 2 kilometer. En op de A58, Breda naar Tilburg, daar staat tussen de knooppunten Galder... en Sint-Anderbos nog 3 kilometer.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 Drie minuten over vijf. We heten ook de middengolfluisteraars nu van harte welkom. Want die sluiten ook weer aan. Ze hebben weer wat meer luisteraars. Want op veel plekken zijn we helaas niet te horen. Neemt niet weg dat we verslag doen van een prachtige toeretappe. voor we dat lange nieuwsblok ingingen, Guillaume meldde ik Hoa, 1 minuut 15 voor op Montcoutier en Huzov. Ja, maar die voorsprong die is al flink teruggelopen. Het is nog maar 18 seconden en de twee achtervolgers kunnen Jeremy Roy op dit moment zien rijden. Ze naderen het paneel van de 10 kilometer, nog 10 kilometer te gaan tot aan de finish in Lourdes. En zo meteen gaan ze hem oppakken hoor, Husshoff en Moncoutier erachter. Hagen, Pinot en Bak op 4.30. Jelle van Endert die zwemt er nog ergens tussen en dan een heel interessant gevecht. Want Bouke Mollema heeft gezelschap gekregen van de Belgische kampioen op de weg van Philippe en die hebben een achterstand van 7 minuten en 8 seconden op de koploper. Komen daar dus nooit van zijn leven meer bij. Maar het peloton rijdt op anderhalve minuut van Philippe Gilbert en Bouke Mollema. En daar maakt Thomas Veclaire, de man in de gele trui zich in het peloton ontzettend kwaad om. Want die ziet nu toch wel gewoon Gilbert weer wat dichterbij komen. Gilbert, twaalfde in het algemeen klassement. Vijf minuten en 24 seconden achterstand op Veclaire. Daar gaat hij niet aankomen waarschijnlijk, maar hij gaat wel de top 10 mee. Doet goede zaken voor de gele trui, voor de groene trui, noem het allemaal maar op. Een meesterzet van Philippe Gilbert, een gevecht in een wedstrijd. Mooi is dat om te zien. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om de etappe-overwinning. 9 kilometer nog voor Roy. Ze hebben hem bijna te pakken. Het is nog, als ik mijn stopwatch zo ga indrukken... Ja, daar bij de campus, 15 seconden. 14 seconden beter gezegd, 14 seconden. De voorsprong van Jeremy Roy op David Moncoutier en Torres. Of, of eigenlijk moet ik dat anders... Zom zeggen: Thor Ruzovt en David Moncoutier. De Fransman werkt wel mee met de wereldkampioen, maar het merendeel wordt gedaan door die grote sterke beer uit Noorwegen. Die hardrijder, wat echt sprinterpuur sang, is hij al lang niet meer een hardrijder. Dat is hij vooral, en dat laat hij zien hier op het vlakke richting Lourdes in de laatste 10 kilometer Thor Ruzovt. Maar ze moeten eerst die laatste 13 seconden nog dichtrijden naar Jeremy Roy. Aard, even die uh, Moncoutier, die is wel heel genereus om die Huushof zo uh, mee te helpen. Ze hebben ook wat gesproken onderweg. Hoe, hoe gaan die gesprekjes nou? Wat, wat wordt daar dan in gesproken, zeg maar? Want jij wil die Husshof wil winnen. Die zegt tegen die Moncoutier mee fietsen. En, en wat zegt die Moncoutier dan? Die zegt, zoek het uit. En dan zegt Husoft ja, maar ja, het hoeft, het hoeft allemaal niet voor niks. Dus dan gaan we er gewoon samen voor rijden. Laten we er dan nou gewoon voor rijden. Dus ik denk dat er wel een, een afspraak gemaakt is... En... Uh, dit is Wilren en Tom. Ja, die spreken dat af. Maar dan komen ze zo bij elkaar. Dan hebben we weer twee Fransen en een Noor. En Fransen willen elkaar toch ook nog wel eens helpen. Want die komen elkaar ook weer tegen volgende week ergens. Ja, je kunt van alles bij bedenken. Je kunt zeggen van, uh, we rijden in verloren positie. eruit draait er één voorop. Laten we de handen ineens slaan en zorgen dat we vooraan komen. En kijken hoe we dan uh, te strijden gaan voor de overwinning. En, en dat kan een, een goede oplossing zijn... om met z'n tweeën toch weer in winnaarspositie terecht te komen... En ik denk dat dat ook gebeurd is. En of er wel of niet geld aan te pas is gekomen, ja, dat is voor ons een raadsel. Nou ja, daar gaat het me op zich niet om. Maar we mogen het toch nog wel gewoon verwachten als het bij elkaar komt dat Mongoetje nog eens denkt: ik ga ook nog eens kijken of ik wat kan. Want waar kan niks meer straks natuurlijk. Hè. Ja, die, die, die heeft al zo lang vooruit gereden. En ze hebben nu met z'n tweeën gebruik gemaakt van elkaars krachten. En ook gebruik gemaakt van elkaars uh, voor vooroprijden. rijden. Je zit in het wiel. Het scheelt zeker twintig hartslagen voordat je weer op kop hoeft te komen. En daar spaar je echt energie mee. En uh, Rauw die heeft, Jeremy heeft uh, geen energie gespaard. Die is er gewoon vol voor gegaan. En dat doet hij nog steeds. En dat, dat is tot gaatje gaan. Als wij kijken naar Philippe Gilbert, wat Gio net zei, dan snappen we dat. Want die kan hier en daar wat, wat, wat seconden en misschien wat belangrijke punten binnenhalen. Uh, Bauke Mollema fietst daar ook of zijn leven er uh, uh, van afhangt. Is dat logisch of, of is het raar dat ik dat niet helemaal begrijp? Nee, ik kan me daar wel iets bij indenken. Uh, we hebben hier voor in de kopgroep zitten. Die is de hele dag in de weer geweest om mee te zijn. Die was ook mee uiteindelijk, in de juiste ontsnapping. Is niet sterk genoeg op de beklimming om deze renners bij te houden. En daarachter is dan ook weer een gevecht gegaan. Uh, Bouke rijdt weg uit de grote groep. Mijn inzien zat hij dat beter uh, kunnen bewaren voor morgen, zorg dat je in de kopgroep zit en dan uh, proberen te overleven en voor de groep uit te rijden. Nu is het uh, demereren, energie verspillen in een kansloze positie en dat moet je in de tour gewoon niet doen. Want daar is de tour, uh, de wetten van de tour komen wel weer hard langs, hè? op allerlei manieren. Ook zelfs op dit soort dagen die dan relatief rustig lijken. Ja, en misschien is het ook een beetje jeugdig overmoed van Bouken. Van, ja, nu is het eindelijk weer een klein beetje aan de betere hand. voelt zich veel beter. Maar juist dan moet je in je hok gaan zitten hè, en, en niet bewegen. En zorgen dat je de grootste groep opzoekt. En dan denk ik toch met name aan of het peloton of de bus. En zorgen dat je morgen meedoet. En, en dat, dat, dat, zo werkt het. En als je denkt, ik ga me ietsje beter voelen, ik ga ervoor. Dan uh, krijg je de dekslapje neus. We gaan richting de finish. Hier is nog een stukje muziek, hè. Radio -tune. Mighty door. So it's up to you to concentrate and get into a trance. But if we still to make it, you should try to sled and dance En dansen rond de vloer. Gewoon show it to the people. and open wide the door. So it's up to you to concentrate. And get into a friend. But if you still can make it, you try this Latin dance. Do, do, do, do, Ja, zei ze. Masada met Latin dance. Voor ik naar Gio ga zeg ik nog even dat we op 747 AM op de middengolf te beluisteren zijn. Voor het aantal luisteraars wat ons ook graag wil ontvangen en ons mailt en belt. Gio, want het uh, was een kwestie van tijd. Zijn ze er al bij? Ze zijn er bijna bij, maar het lukt maar net niet. En dat is heel simpel wat Moncoutier zegt uh, tegen Toch Jij mag het lekker alleen doen. En Hussoff die dan een moment de benen stilhoudt en dan later toch weer bedenkt. Ja, ik wil zo graag. Vorig jaar nog een uh, etappe gewonnen op de steentjes in de richting van Wallers. Daar kwamen we toen aan bij, vlakbij het bos over die kasseien etappe Toen won Hussoff toch een uh, heel zwaar bevochten heroïsche etappe Maar ja, nu moet hij er wel voor rijden, want Cheremiroir rijdt nog steeds op kop. Ja, en die zien ze rijden de hele tijd. En het neeschudden was er even van Huzoft naar Moncoutier. Die het nu toch weer overneemt. Maar dat niet van harte doet. De tempo gaat uh, duidelijk omlaag. En in de verte zie ik Roy. Lijkt ook een beetje stil te vallen. Die uh, zie ik daar rijden. Naast iemand met zo'n enorme groene hand van de sponsor. Is voor mij een mooi punt om de stommerts even in te drukken. En daar zijn Huzoft en Moncoutier ook bijna. Moncoutier kijkt nog steeds naar Huzoft. Pats. 12 seconden en 16e van een seconde. Het verschil tussen Roy. Die bijna de laatste drie kilometer inrijdt, en Husoft en Moncoutier. Minder dan drie kilometer nog voor Jeremy Roy, nu precies drie kilometer voor David Moncoutier en Tour Husoft. Die begonnen zijn aan een beklimmingje en daar is de demarrage van Thor De wereldkampioen gaat aan aan de linkerkant van de weg. Hij heeft het er net al heel eventjes eerder geprobeerd, maar toen was het een spel de prik. Nu probeert hij het nog een keer en hij rijdt weg. Hij rijdt weg bij Moncoutier. Hij heeft twee, drie meter te pakken. Het is gebeurd voor Jeremy Roy. Hij krijgt de, die ontzettende buffel uit Noorwegen. Uit Grimstad krijgt hij in zijn wiel. Ja, en dan weet je gewoon dat het een kansloze zaak is. Toer is in zijn goede jaren natuurlijk de meestersprinter. Toen was hij iedereen te snel af als het ook ging om een massasprint. Tegenwoordig is het meer op de macht. Natuurlijk wereldkampioen geworden in Geelong in Australië. En nu, wat doet hij? Hij wacht de sprint niet eens af. Hij rijdt gewoon weg bij Roy. Hij rijdt van man naar man. jongen. Jonge jonge Toor Ruzoft in de straten van Lourdes in de laatste twee kilometer rijdt hij daar inderdaad zien de rogen langzamer zeker weg bij Jeremy Roy die dadelijk het gezelschap krijgt van David Moncoutier, maar ik denk dat de Fransen verslagen zijn en hier worden verslagen door een Jouwer. Ja die rijdt daar echt zien de meter voor meter weg. Hij won al met zijn ploeg de ploegentijdrit, hij droeg het geel en nu lijkt hij op weg naar zijn individuele zege in deze Tour Tour Ruzhovt. Ja, het is de dag na de nationale feestdag. Gisteren lukte het niet. Toen was het een Spanjaard die de overwinning pakte op Luis En toen was het Samuel Sanchez op de 14e juillet. Op de 15e juli is het Tour Husshoff die twee Fransen te slim af is. ...te sterk af is, wat ze kunnen doen wat ze willen... ...maar ze komen er gewoon nooit meer aan. Wat een beer is het toch, die man uit Noorwegen. Roy en Moncoutier nu al op 10 seconden. Moncoutier wel uh, alleen, want David Moncoutier heeft Jeremy Roy achter zich gelaten. Marc Mario sloeg er net op de deur van zijn auto... ...terwijl de laatste kilometer is ingegaan. Moncoutier dus nog achter Ruzoft aan, maar Ruzoft is ontketend. Hij is ontketend, rijdt door de straten heen van Lourdes... ...waar de mensen rijden dik langs de kant. Hij moet natuurlijk wel oppassen, want het gaat dwars door het centrum heen van Loerdes. En dan komen we hier in een soort buitenwijkje, komen we zo meteen aan. Tegenover een tankstation, waar gewoon de wagens nog gewassen worden. Want de wasstraat draait op volle toeren. Daar komt de Tour Hussoft aan, in zijn regenboogtrui. Wat heeft hij al niet gewonnen? In 2002 zijn eerste etappe, 2004 weer eentje, 2006 twee, 2007, 2008, 2009, 2010. Allebei één etappe, deze keer. Deze toer was het de ploegentijdrit met Garmin. Maar hier gaat hij hoor, zometeen met de handjes omhoog. toerist op de glimlach. Echt van oor tot oor. Geweldige wielrenner. Klassiekers gewonnen, wereldkampioen geworden. Ik heb het al vaker gezegd, ik zeg het nog één keer hier in Lourdes, Een sieraad voor de wielersport, deze man.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 Gemiddelde van 40,2 kilometer per uur, 3 uur en 47 minuten op de fiets. Hier komt Moncoutier als tweede over de streep. Geklopt, op slimheid geklopt, op waarde geklopt, eigenlijk op alles geklopt. Verpulverd door Torusoft en daar de arme, arme Jeremiroir. Ik denk dat hij, ja hij schudt het hoofd, gaat hij nou huilen? Hij ja, slaat even met zijn hand op zijn hart. Oh, oh, oh, wat had je in die man gegund, Jeremiroir. Hij wordt in elk geval de strijdlustigste van deze etappe. Maar wat koop je ervoor? Hij wordt derde. Tour Husshof doet het gewoon weer. Abonnement op etappe, zegens in de tour. Het abonnement voor 2011 heeft hij gewoon alweer ingelost. Aard, uh, we zijn er bijna een beetje stil van. In de goede zin van het woord is dit toch een fenomenale renner, hè? deze man. Hoe die dit deed en uh, hoe je het noemt, noem je het. Hij ging er vol overheen, hè? twee keer. Twee keer één tegen één klaar. Hè? Dat is het wel bekend, ik laat de luisteraars allemaal even horen. <laughs> ja. Zo hoort dat, en dat is wielrennen. Dat is eigenlijk een vrij trap uit het boekje is dit uh, wielrennen uit het boekje. Maar je moet het wel kunnen. En je moet het in het laatste moment, vier, vijf kilometer van de streep, zo ijzig kalm blijven. Vertrouwen in jezelf, in je laatste restje kracht wat je in je hebt. En dan zo toeslaan, ja. En, uh, mij is altijd geleerd, je hebt mensen die hard kunnen fietsen, maar niet kunnen winnen. En je hebt mensen die hard kunnen fietsen en altijd winnen. Want hij kan heel hard fietsen. Maar het is ook een ongelooflijk slimme renner. Hè? Want we herinneren ons ook Ritten. Weet je dat hij ooit de groene trui even ging halen in zo'n bergrit. Om, hij, hij heeft altijd hele slimme gedachten. Ja, en hij heeft het er ook op staan. En het, is, het is wel een jongen die, die. Hij wordt ongeschaard onder de sprinters. Hij is niet echt een, echt een rasprinter. Zoals we de, de, de echte sprinters kennen: Kevin is, McHugh, Frère. Al dat soort renners. Hij is een man die het echt van zijn power moet hebben als het een beetje berg oploopt. Daar heeft hij ook zijn wereldtitel mee gehaald afgelopen jaar. Het is gewoon fantastisch voor het hele wielrennen natuurlijk. Als je de wereldkampioen op deze manier zo'n etappe ziet, vinden, ziet winnen. Met slimheid, met karakter, met sterk zijn. Ja, het is geweldig. Moncoutier kan niet anders denken dan eh, alles gegeven. Maar gewoon op waarde geklopt heet dat geloof ik bij jullie. Ja. Ik denk dat hij een diepe buiging maakt als hij daar ja. door tegenkomt. Op de manier hoe hij gereden heeft. Ingecalculeerd, eigen tempo omhoog rijden over de Obisk. Niet in paniek raken, dan een volle afdaling nemen om toch terug te keren. Ja, wat, wat moet je daar tegen doen? Dan hebben we die Juan nog. Die inderdaad het huilen, eh, het van het lachen bij de finish. Eh, fenomenaal gereden. Eh, anderzijds zit hij te denken, hij doet straks zo'n bolletje en Dat is toch ook wel enige troost op zo'n dag? Dat is zeker een troost voor hem, maar. Tom, etappe winnaar in de Tour de France, Daar zijn er ieder jaar maar ongeveer twintig van. En je staat voor altijd in de boeken. En da dat is waar je voor naar de Tour gaat. En dat is ook waar hij voor gestreden heeft al een aantal dagen. Ja, en dat doet pijn. Als je zo ingelopen wordt, dan doet dat pijn. De actie van Gilbert nog even. We zullen straks zien tot hoever die reikt en uh, waar die uiteindelijk komt. Het is toch een mooie actie van hem. Hè? Maar uiteindelijk voor het echte klassement, ook al schuift hij die top 10 weer binnen. We gaan hem daar toch niet zien, hè? die echte grote bergen zitten, toch? Het is een te doen voor de punten voor de groene trui. Hij heeft toch een idee dat hij, dat hij kansen maakt. en wil toch uh, laten zien dat hij daarvoor wil strijden. Tussen uh, ging het een en ander mis. Hij is ook een verhaal halen bij de jury. Ik uh, ja, kon er net niet verstaan wat hij zei, maar uh, hij was behoorlijk pissig. Want de bordjes waren niet helemaal goed uit. Het was een beetje een lange kilometer. Het was een vrij lange kilometer. En hij, hij ging wel aan, maar het ging allemaal mis. En ik denk dat hij het zeker voor het onzekere wil nemen... en laten zien van ik pak hier die punten achter de kopgroep. Ga ik straks kijken hoeveel punten dat zijn. We gaan weer naar Gio Lippens, want die gaat nieuwe finishers krijgen, Gio. We gaan de volgende finishers krijgen. Boasson Hagen die daar probeert te finishen. We zien Pinot, we zien Bak. Hagen die zich toch laat aftroeven. Ja, die zal toch te veel, hebben, te veel inspanning hebben geleverd in die beklimming van de Obiske. En dan kijken we naar Bak die dan uiteindelijk over de streep komt als de nummer vierder achter Pino. Dan Boasson Hagen. Kijken we weer wat verder naar achter. Wie hebben we daar dan? Dat moet dan Gusev zijn, denk ik haast. Uh, nee, ja, ja. Ik geloof het wel. En daar kijk ik naar Maarten Chalingi, Chalingi komt over de streep. We zijn inmiddels 5 minuten 15 onderweg. Maarten Cialinghi is dus ook binnen. Hij, uh, hebben we, hem hebben we in ieder geval hier over de finish gehad. En dan is het toch wel interessant om nog eventjes te kijken naar de aankomsten van Philippe Gilbert en Bouke Mollema. Die twee die hebben goed samengewerkt. Inderdaad, je zou je afvragen waarom uh, geeft Bouke Mollema op dit moment zoveel in zo'n ontsnapping. Waarbij het niet eens gaat om uh, ja, de etappeoverwinning, om het echi, maar gewoon. Uh, ja, om een beetje een soort eerherstel. Dat is het eigenlijk wel. Ze zijn inmiddels in die straten daar van Lourdes. Waar we zojuist ook Husshoff doorheen zagen slingeren. En dan denk ik dat Mollema gewoon Gilbert de puntjes laat pakken. Voor die groene trui. Want waarom zou hij meesprinten? ga maar weer even staan hoor. Want de tv-camera's zijn inmiddels op het peloton met de gele trui gericht. En ik kijk hier de weg af. Zes minuten en zes seconden zijn we inmiddels onderweg. Sinds de finish van Tour Hussoft. En daar komen dan die twee op. ...op de finish aan. Ben ik benieuwd naar de achterstand. En dan natuurlijk met name naar het verschil tussen Philippe Gilbert... ...en dat achtervolgende peloton. Het gaat dus inderdaad om de punten voor de groene trui. Maar hij duikt toch ook wel eventjes weer de top 10 binnen. Want kijk ik naar de man die voor hem staat, Kevin de Weert, nou die staat niet ver voor hem. Dat zijn maar 15 seconden. En ook Nikolaj Roach, de man die tiende staat in het klassement... ...die staat er ook nog niet zo gek ver voor. Gilbert komt hier op de streep af. Mollema sprint gewoon niet meer mee. Die schudt even het hoofd. Die legt de handjes rustig op het stuur. Hij heeft zich in elk geval even weer laten zien. Daar komt Gilbert op 6.48. 6 minuten .48. 48 dus van Torushoff. Daar komt Bauke Mollema. Nou, kan in ieder geval een beetje tevreden zijn over zijn vorm. Hij is in elk geval weer terug van die ziekte. 6,52 zal het zo'n beetje zijn geweest. Een paar seconden achter Gilbert. En dan krijgen we het sprintje daar van het peloton. Daar zien we dan nog wat snelle mannen voor zover die daar nog vooraan bij zaten. We zien onder andere Rogas daar nog bij zitten. Ja, die kan sprinten en die kan klimmen tegelijk. is een zeldzame combinatie. Doeke, de Colombiaan die kan dat ook. Maar die zit er niet goed bij. Daar daar komt Rogas. Die nog eventjes probeert het sprintje te winnen. En dat gaat hem waarschijnlijk nog lukken. Ook Regabola zie ik daar ook nog bij zitten. Thomas Vucler die perst zelfs nog een sprintje uit zijn benen. Maar het is Rogas die gemakkelijk wint. 7'37. Ja, daar hebben ze minder dan een minuut verloren op Philippe Gilbert. De schade dus beperkt gehouden. Kijk ik ook nog even. Laurens Tendam die is over de streep gekomen. Richard Nierman. Dan denk ik dat... Ik heb hem zelf niet gezien hier... Hier in de gauwigheid. Jawel, daar komt hij. Daar komt Robert Geesink ook over de finish. samen met Carlos Barredo. We zien Luis Leon Sanchez zien we er ook nog bij zitten. Robby Ruig. ...zat erbij. Dat zijn dan in ieder geval onze belangen hier in dat eerste peloton. Dat zijn de mannen die zich keurig hebben gehandhaafd in die beklimming van de Obies. Maar één ding kan maar geconcludeerd worden na de etappe van vandaag. De klassemensmannen hebben zich koest gehouden. En daardoor kon Thor zijn geweldige jaar... ...want het begon allemaal zo slecht. Want als wereldkampioen won hij maar geen koers tot in de ronde van Zwitserland. Nu pakt hij dan een toer-etappe nadat hij het met de ploeg al eerder had gedaan met Garmin. En nadat hij zeven dagen in het geel... Heeft gereden. Torhuishoft is gewoon de koning van vandaag. De koning van Loerders.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 Door brand is vanmiddag de bijna 300 meter hoge zendmast bij Hogersmilde deels ingestort. En de burgemeester van Hogersmilde is een kwartier geleden begonnen met een persconferentie daarover. Uh, verslaggever Rien Kamer, uh, Rienk is al duidelijk uh, wat er uit is gekomen uit die persconferentie? Ja, het is de burgemeester van Midden-Drenthe die op het gemeentehuis van Beilen nu een, een persconferentie geeft. Eigenlijk vertelt hij uh, wat er vanmiddag volgens de politie en de brandweer is gebeurd. En dat is wat we de hele middag al, al melden. Namelijk uh, dat er brand is uitgebroken. Eerst bovenin, toen halverwege. Dat op een gegeven moment de brandweer zelf al zei het zou willen kunnen dat hij zou gaan knikken. En dat was nog maar nauwelijks gezegd of, uh, of hij kwam inderdaad naar beneden. Het bovenste deel, zeg maar de bovenste 200 meter van de 300 meter lange toren. Die ligt nu voor een groot deel op de grond. Er komt nog steeds wat rook van achter de bomen vandaan. Dat betekent dus dat het terrein nog steeds niet is, uh, is vrijgegeven. Het belangrijkste nieuws al de hele middag is dat de brandweer eerst wel binnen was. Maar op tijd buiten was. Een grote cirkel van ongeveer 300 meter rond de toren heeft getrokken. Daar mocht niemand zijn. En dat is het geluk geweest, want er zijn geen gewonden gevallen.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 ...op het terrein kunnen komen. Je moet je voorstellen, een deel van die toren hangt aan de kabels die erin uh, hingen. Ja, als dat gaat breken en naar beneden komt en je loopt daarnet... ...dan uh, vallen er nog slachtoffers. Dus dat moet eerst allemaal bekeken worden. Het kan nog wel uren gaan duren voordat het onderzoek überhaupt kan gaan beginnen. Verslaggever Ringkamer vanuit Hogersmilde. Heel toevallig woedde er vannacht ook brand in de zendmast bij Lopik. Na de gebeurtenissen in Hogersmilde is besloten... de mast in Lopik uit voorzorg uit te zetten... waardoor een groot deel van het land zonder radiozenders zit. En ook de ontvangst van digitale tv-zenders is gehinderd. Dan ander nieuws. In Syrië is na het vrijdaggebed opnieuw massaal gedemonstreerd... tegen het regime van president Assad. Het zou zelfs gaan om de grootste betogingen... sinds het begin van de protesten in maart. Door hard ingrijpen van het leger en de politie... zouden er zeker vier en mogelijk 16 demonstranten zijn gedood. En niet sinds 17 juli 1954... heeft het zo lang achter elkaar geregend als gisteren. Twintig en een half uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel. Het meeste in het zuiden van Zuid-Holland en bij Den Haag en Leiden. En daar viel zeven centimeter regen in 24 uur. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. En daar is Erwin Krol. 7 centimeter, dat is meer dan de maandzon. Maar de regen is voorbij. Het was vanmiddag prachtig weer, op eh, vrijwel overal. De wind die zwakte ook af. En u gaat dan ook een fantastische avond tegemoet. Althans, wat het weer betreft. Vannacht is het ook helder. Geleidelijk aan komt er wel wat meer bewolking vanuit het westen. Het koelt in het binnenland af tot graad of 10. Eh, over de, eh, aan zee wordt het graad of 14. En morgenochtend denk ik dat er zeker in de oostelijke helft van het land... nog zon te zien zal zijn. De westelijke helft is het bewolkt. In de loop van de ochtend gaat het daar al licht regenen. En morgen reg morgenmiddag brengt... Die regen zich uit naar de rest van het land. Daar waait een straffe zuidelijke wind dan vijf aan, Wienkracht 5 van Zee. En het wordt 20 tot in het oosten lokaal 22, 23 graden. En morgenavond plant het vrijwel overal. Zondag is die regen weer voorbij, maar er zijn toch een aantal buien. Straffe zuidwestelijke wind, het wordt niet warmer meer dan een graad of 20. Tussen de buien door wel zon, net als maandag. Maar na maandag dan is het gewoon weer nat en kil. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een bescheiden apelspits Op dit moment 25 kilometer file. Bij Amsterdam is het wel wat druk op de ring. Amsterdam, de A10. Dat heeft te maken met de afgesloten eitunnel. Verder nog opvallende files door ongelukken. op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij de afwitvorst 2 kilometer. Daar is een auto met caravan geschaard. En daardoor is bij de Forst de linkerijs ook dicht. Andere kant op staat een kijkersfile van 2 kilometer. En op de A7, Zaandam richting Hoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Afrit A van Hoorn. Daar staat inmiddels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 Van mannen van Staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowen Heerzen en vrienden. De Met de openzits oh, oh, oh. Jurk, Nick Schilder, Het Bloed. En ook Zee, Raccoon, de 3's en Guus Mewes. Mannen van Staal. Het nieuwe album van Rowen Heerzen, nu verkrijgbaar bij Blokker. Radio -tour. Zeven minuten over half zes u bent weer terug bij Radio Tour. En wij hopen dat u via de middengolf of op een andere manier ons ook nog een beetje kunt ontvangen. Gio Lippens zit nog altijd daar aan de finish in uh, Loerd. Ja Guillaume, uh, het was een mooie etappe uh, en toch ook ja, een hele gewone etappe als we naar het klassement kijken. Ja het was geen echte etappe waar de grote mannen zich van voren hebben laten zien. Heel even in de beklimming van de Obisque zag je ze naast elkaar zitten. Al die favorieten hier voor de Tour de France uh, zegen. Dan zag je Contador zitten, je zag de Broertjes, Fleck zitten, Evans, Basso. Natuurlijk Ze lieten zich daar uh, even van voren zien, maar echt hard gereden hebben ze niet. En elkaar het lastig hebben uh, gemaakt, dat hebben ze ook ook al helemaal niet dus hebben ze er gewoon een soort overgangsetappe van gemaakt? Hoe gek dat ook klinkt. Met een etappe die over de Col gaat. Een etappe die dus werd gewonnen door Toer Hushoff. Een prachtige winnaar, dat moeten we er wel bij zeggen. Geweldige finish heeft hij er hiervan gemaakt. Helemaal in zijn eentje. Voor David Moncucci, voor Jeremy Roy. Daarna was het Lars Bak. Pino, Borsen, Hagen, Gusev Petaki. En dan op de negende plaats Maarten Chalingi als beste Nederlander. Op 5 minuten en 16 seconden van Toer Hushoff. Philippe -Gilles dan op de tiende plek. bouwt Mollema, elfde. We hebben al wat Nederlanders binnen. 29e Rob Ruig in het eerste peloton. 7,37 37 van de winnaar. Dan Ten Dam, Geesink en Postima op 7,52. 52 Toch weer een gaatje gevallen. Maar goed, Geesema doet niet mee in het klassement. Dus het zal hem worst wezen dat hij 15 seconden verliest op de klassementsrenners. Op de 98e plek, uh, uh, uh, Adi Engels. Uh, de broer van Adi Engels op uh, 8-0-3. Hij rijdt voor Quickstep. En Liebe Westra is binnen. Dat is toch ook mooi nieuws. Want we hadden wat zorgelijke berichten over zijn knie. In het begin van de etappe. Maar ook hij komt over de streep. Dan kijken we naar de klassementen. Thomas Veuclair nog steeds in de uh, gele trui. 1,49. Frank Slek, Kedel Evans, Andy Slek, Basso Koenego. Komt Sanchez en dan Gilbert. Verder niks veranderd. Maar Gilbert is de top 10 binnengestormd. Op 4 minuten en 35 seconden van Veuclair. Hij komt ook dichter bij de groene trui. Staat daar nu derde in dat klassement. Achter Rogas die op de tweede plek staat. En achter Mark Cavendish in het groen. En de achterstand van Gilbert op Cavendish is 24 punten. Want Cavendish pakt natuurlijk geen punten. Die komt nu over de streep trouwens op 22 minuten en 10 seconden van de winnaar hier. ...van uh, Toer Husoft, uh, Dat is dan de groene trui. De trui gaat naar Jeremy, Rua. Die neemt hem over van Samuel Sanchez. Dat heeft hij wel verdiend. Hij krijgt ook de prijs voor de strijdlustigste vandaag. Het zal een schrale zijn voor de man... ...die een kilometer of tien voor de finish nog dacht... ...dat hij kans maakte op de overwinning. Eén Nederlander de hele dag mee in de aanval in de kopgroep. Niet Bouke Mollema, die sprong wat later weg... ...in de beklimming van de Obisk. Maar Maarten Cialinghi vroeg weg. Hij kwam met Alessandro Petacchi over de streep. Hij was was, negende, Pataki was achtste. En Steven Alebout praat met hem. Maarten, um, het ging enorm hard in het begin van deze etappe. Vertel hoe jij in die uh, kopgroep terecht komt. Ja, dat was eigenlijk meer uh, geluk dan wijsheid. Om het even zo te zeggen. Maar uh, ja, ik, ik uh, op een gegeven moment ik door die iedereen kapot zat. En uh, toen heb ik nog geprobeerd uh, weer op de om, om weg te rijden. <laughs> en dat is, dat is gelukt. Dus uh, ik slipte mee met Boos Haken. Toen kwam ik in de groep terecht, dus dat was eigenlijk al, uh, al een goede keuze, denk ik. Wat is de knedel nou? Eh, uh, ik <laughs> nee, niet. Gelijk ja. dus het... de eerste dag weer uh, goed mee zitten hij geloof ik. Hoe bedoelt hij daarmee? Nou ja, we, we, we, wat ik al zei net, uh, is, uh, we deden uh, gisteren een stap op de plaats en dan, uh, dan trekken we de stekker eruit we beginnen weer opnieuw.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 maar zien we het schipstand. En dat was Maarten Chalingi. Hij is dus binnen. Hij was als eerste Nederlander in ieder geval binnen op die negende plek. We hebben zojuist de bus binnengekregen. De bus waar in elk geval de sprinters allemaal in zaten. We zagen Mark is daar finishen. Sprinten absoluut niet mee. Want zij reden zo'n beetje rond de honderdste 100, plek. Dus waren er geen punten meer te pakken voor de groene trui. Het sprintje daar, voor zover er sprake van was, was gewonnen door TJ van Garderen. Verder daarbij Nick. Terpstra, de Nederlander, alle sprinters en Johnny Hogerland. Die hebben we ook binnen zien komen in die groep. Samen trouwens, dat is wel opvallend met Roman Kreutziger. De man die gisteren nog in de aanval was. Die goede Tsjech die dat blijkbaar heeft moeten bekopen. Inmiddels hebben we 169, 169 renners binnen. Volgens mij missen we er dan nog twee. Kijk ik de weg af. De weg is nog steeds open. 25 minuten en 55 seconden zijn verstreken. 45 minuten en 32 seconden. Mogen de mannen verliezen in deze etappe. Ik ben benieuwd welke twee eenzame mannen er nog strijden tegen die tijdslimiet. Aart Vierhouten, wij praten hier even rustig door uh, in de studio. We hoorden net Maarten Cialinghi. Uh, dat is wel logisch wat hij zei. Hè? Van, je gaat eigenlijk met z'n allen bouwt die ploegen rond een klassement. Dat klassement is gisteren totaal in gruuslementen gevallen. Ja, dan kun je niet anders dan, dan, ja, dan maar proberen. Maar hoe lastig is dat? Want je gaat er ook met iets mentaals in je hoofd weg? En ja, dan kun je afspreken, want als, hoe lastig is dat voor een wielrenner? Enorm uh, moeilijk omschakelen. Omdat je natuurlijk ook te maken hebt met uh, je hebt de mensrenners En de renners die gefocust zijn naar de Tour om op ritten te rijden. Rittenkapers. Zo'n jongen als je hier bezig is. Um, andere renners die op die manier naar de Tour zijn gekomen. En die dus in etappes tijd verliezen. Zich sparen. Ze proberen zo zuinig mogelijk naar de streep te rijden. En dan toe te slaan. En wat, wat nu gebeurt binnen de ja, Wat Maarten aangeeft. steken er eruit, steken er erin. Klinkt heel aardig. Maar Maarten heeft twaalf uh, etappes lang voor, uh, voor uh, Robert uitgereden. En hem ja. uit de wind gehouden. En overal met zijn krachten gesmeten. Energie verspeeld. Want het doet er allemaal niet toe. Hij is niet voor een rit gekomen. Hij is gekomen voor Robert Geesink. En om dan te strijden tegen jongens die daar niet mee bezig zijn geweest. Dat is toch een moeilijk verhaal hoor. En... Daarom is des te, te mooie dat hij wel mee zit. Maar gaf aan, ik zat wel mee, maar ik was wel de slechtste van de hele groep. Ja, ik kon, ik Om aan te geven hoe, hoe, de, hoe, de, hoe de verhoudingen liggen. Oké, okay, we, we praten daar zo over verder. Uh, we gaan eerst weer terug naar Gio Lippus, Want die heeft volgens mij ook een van de ploegleiders... al inmiddels aan het woord gehad daar. Zeker. En nu komt de laatste man, denk ik, binnen. Het is een mannetje van Kofidis, want erachter daar zit dan de bezemwagen. Het is Romain Zengle. Ja, dat hadden we gehoord. Inderdaad, de Belg die in de afdaling van de Obis ten val was gekomen. Helemaal alleen dus naar huis heeft moeten rijden. Maar voor hem is het maar mazzel dat de finish in Lourdes ligt. Want daar schijn je beter van te worden. Als renner dus zal hij zometeen verzorgd kunnen worden. Misschien wat water over zijn verwondingen. En dan hopen we maar dat het allemaal meevalt met die Romain. Hij is dus binnen, iedereen is binnen, want de bezemwagen staat voor mijn neus hier bij de finish. En dan weten we ook dat Rabobank zich dus een klein beetje herpakt heeft voor wat het waard is. Na die dramatische dag van gisteren toen Robert Geesink door het ijs zakte, uh, Bauke Mollema ziek was. Nou, Mollema heeft zich in ieder geval weer even laten zien. Uh, we hebben Chalinki van voren gehad, maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook Lars Boom gehad. Die afgestapt is al vroeg in de koers, dus toch ook wel weer een tegenvaller voor die ploeg gesprek met Frans Maas, de ploegleider. Maar de Jalingi zei zojuist, we moeten niet vergeten dat we plezier moeten hebben in het fietsen. Is dat wat jij vandaag gezien hebt? Ja, gedeeltelijk wel natuurlijk. Ik had eerst eh, natuurlijk de laatste die afstapte in de auto. Dat was minder plezierig, maar eh, gelijkertijd... Eh...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 en alles wat hij heeft laten zien, heeft hij wel knap gedaan. En voor de ondertiteling, Cialo is Cialingi? Cialo ja. Sorry. Ja. Ja. Zeg, wat is er gisteravond? Kun je daar een, een tipje van de sluier van oplichten in het hotel precies besproken? En hoe hebben jullie uh, uh, de boel gemotiveerd te krijgen? proberen te krijgen? Nou, gisteravond is er niet zo heel veel meer gezegd. We hebben echt nog wel uh, aan tafel weer gelachen. En uh, ja, toch uh, op een positieve manier weer vooruit proberen te kijken. En... Uh, Vanmorgen heeft Adrie een mooie speech gehouden. En, uh, nou, die mannen zijn erin geklapt. En, uh, Wat heeft Adrie gezegd? Nou ja, Dat we iedere dag proberen onze kansen te, te moeten zoeken. Nou en iedere dag uh, laten zien dat we leven. En, uh, ja, aanvallend koers en uh, attractief koers. Dat hebben we zeker geprobeerd vandaag. Wat voor indruk maakt Robert Geesink op jou? Want hij komt over de streep ja, en is, is er kort af naar de pers toe. Naar, naar mij toe.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 Frans Maassen was dat. Uh, Aart we hadden net maar het gehoord. Frans Maassen hoorde we. Ik hoor wel erg veel uh, uh, dat de sfeer goed is. En dat er ook weer wat gelachen is. Maar het gaat toch ook wel een beetje om het uh, resultaat op dit niveau? Ja, de, de erin stappen in de Tour met z'n hoge verwachtingen. En dan op je bek gaan op deze manier. Dat, dat, dat wil niemand. En dan kun je ook niet uh, vanuit gaan dat de sfeer goed is op dat moment. Dus dan heb je twee dagen dat je gewoon uh, onder de tafel zit en uh, ervan baalt. En dan moet je verder. En ja. dan denk ik dat, dat Frans daar ook mee bedoelt. van uh, Het gevoel aan tafel. Het gevoel dat de groep toch weer de groep is. Dat er, me, dat er op een goede manier met elkaar gesproken wordt. En wat je ook kan krijgen is dat iedereen in zijn eigen wereldje gaat zitten. En zo de toer uithobbelt. Ja, dat wil je ook niet. En dat, is natuurlijk, dat maakt het ook nog steeds heel moeilijk om ja. de toer uit te rijden. Als je al op die, die, ja, die, uh, dat pad gaat lopen met elkaar. Dus wat dat betreft uh, zijn ze goed begonnen. Alleen het is natuurlijk heel jammer als je weet in je kop gezet dat je, dat je kansloos bent. En, en daarover, want mensen die de eerste uur niet gezien hebben, er werd ongelooflijk gekoerst. Dus dat, dat is gewoon absoluut waar. En daarin zag je wel dat de ploeg, wat dat betreft eh, alles in het werk stelde om mensen mee te krijgen. Ook om de goede mensen mee te krijgen. Ik bedoel, In dat opzicht treft ze geen enkel verwijt en hebben ze inderdaad gevochten voor wat ze waard waren vandaag. Het strijdbaar zijn en, en dat ook gaan doen. En dat kun je echt niet als je met z'n tweeën van de ploeg meedoet... in het hele spel wat in de eerste anderhalf uur plaatsvindt. demereren tijdens uh, 4, 55 kilometer per uur... kopgroepjes die wegvallen uh, of weggaan en weer teruggepakt worden. Daar heb je echt zes man voor nodig die dat met elkaar oplossen. Dat je omste beurt meegaat, dat je ziet dat je een keer extra gaat... als een ander net niet goed geplaatst is. En dat je wel wil gaan, maar dat andere in, in de weg rijden... En dan moet je dat echt als ploeg oplossen. En dan zit je ook altijd met de ploeg mee met minimaal één persoon. En dat hebben ze wel gedaan. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat uh, ja, de juiste manier om de nieuwe, nieuwe, nieuwe weken in te zetten naar de, voor deze Tour. Want je zegt eigenlijk je moet overschakelen en uh, ondanks dat je naar Lures rijdt mag je nog niet meteen wonderen verwachten. Je moet er eerst weer hard voor werken voordat er, voordat je, en, en dan hopen dat je nog beloond wordt ergens in deze Tour. Ik denk wel dat dat de insteek is, want je, je hebt er nog flink wat uh, dagen te gaan en er zijn mogelijkheden. En het is, alleen, je, moet niet, uh, je moet niet op de top van je tenen moeten lopen zoals Maarten mee zit vandaag. En zoals Frans aangaf, het was niet helemaal onze juiste man, want je moet toch wel die obiske een beetje goed verteren en goed overkomen. En dan is toch Baredo uh, uiteindelijk en Sanchez uh, zijn de betere renners die dat uh, aan moeten kunnen. Uiteindelijk was het dus Tjalingi die de beste Nederlander was. Hij kwam met Petaki samen over de finish op 5 minuut 16. Iemand die later nog in een soort van aanval meeging was Bauke Mollema. Werd uiteindelijk beloond doordat hij eh, vlak achter Philippe Gilbert... net niet meer binnen de eerste tien als elfde over de finish kwam. 6-51. Eh, Mollema werd dus elfde en sprak naar die etappe met Han Kok. Ja Bauke, jouw verhaal van deze dag? Ja, ik eh, voel me weer een beetje wielremmen. Het uh, was de afgelopen dagen wel anders. En, uh, ja, dat was ver weg, dat gevoel? Ja, dat was zeker ver weg. En, uh, ik kwam er vandaag een beetje doorheen. En, uh, ja, onderaan die, uh, die oude Bisk. Die, die man, uh, Boe, die, ja, die valt aan. Ik zit in zijn wiel. Dus ik denk, ik ga mee. En, uh, ja, eigenlijk wist je wel dat we, dat we er niet bij gingen komen. Maar, weet je, dan uh, laat je het toch nog even zien. Wat heb jij voor benen dan op het moment?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 Bouke Mollema was dat dus elfde vandaag. En van die andere Nederlandse ploeg, van Kanselij, kwam Rob ruik de best geclasseerde Nederlander weer gewoon in de grote groep met favorieten, zeg maar binnen. En er waren zorgen om de man die in het begin van de tour... ook zo hard reed en zo veel reed voor Johnny Hogeland. Dan hebben we het over lieve Westra. Maar uiteindelijk. Acht, het ging eigenlijk allemaal wel. 104 werd hij weliswaar, maar op 13 minuten nog voor een heleboel anderen die veel en veel later kwamen. Steven Dadeboud in gesprek na de Finish uiteraard, want onderweg mag niet met lieve Westra. Ja, er waren wat verontrustende, verontrustende berichten bij de start. Maar je bent uh, verrassend snel uh, weer uh, op de slippers. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik kan weer een beetje lachen. Dus uh, uh, ja, we moeten nu even per dag even bekijken. Maar uh, ja, gisteren uh, kon ik helemaal niks. En uh, nu uh, ben ik toch uh, redelijk op tijd binnen. Dus, uh, voor de duidelijkheid is het probleem met je linker-rechterknie. Rechterknie is uh, een spier aan de binnenkant waar ik toch uh, wel echt... Uh,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 ja, uh, het ziet er gewoon heel goed uit. Ik uh, vond dat ik vandaag bergop gewoon heel goed reed. En, uh, ja. Dus is het weer leuk? Uh, ja, het wordt weer leuker, ja. Het wordt weer leuker, ja. Het is wel erg belangrijk dat het leuk is vandaag. Voor die vakantieblijploeg uh, is het ook wel wat sneller leuk dan voor de Rambo-ploeg. Daar zit je gewoon met een verschillend verwachtingspatroon en dat hoor je hier ook wel een beetje in terug. Hè? Het dat feit dat je, dat je negen dagen in een tour meerijdt als vakantselaar... voor de eerste keer in hun bestaan, korte bestaan. En dan zo iedere dag tevoorschijn komt, in de kijker rijdt, op beeld bent... van de televisie, zo van naar 190 landen, noem maar op en noem maar op. Ja, dan zit je iedere dag met een big smile aan tafel. Ook al heb je pijn in je knie. Maar onderweg, wat Liu aangeeft, op die klimmen die allemaal overgaat... Uh, dan zit je toch echt helemaal in je eentje. En dan ben je eventjes met je eentje bezig... En, uh, in jezelf en uh, vooral met jezelf aan het praten op dat moment, om hoe je die klim over moet en dat je pijn hebt en dat je door moet en dat het nog zo ver is en dat het lastig is en dat het koud is en dat het regent en dat is, dat is het allermoeilijkste wat er is als je zo'n berg oprijdt. Dus zie je daar ook wel uh, wat kaarsjes zo langzamerhand een klein beetje uitgaat? Ja. Hoe goed je sfeer ook is, hè? Ja, je zou ze altijd opsteken in Lourdes als je dan er <laughs> toch bent. Dus ik raad nieuw aan om eventjes uh, een kaarsje op te steken daar. Een, een kaarsje op te steken. Over Rob Ruijf gaan wij straks uiteraard nog praten. Want we gaan er nu even uit voor het uitgebreide nieuwsblok van 6 uur. zijn daarna natuurlijk bij u terug met wat actualiteiten. Bijvoorbeeld de stresstest van de banken. Niet geheel onbelangrijk, om zes uur komt daar de uitslag... Van de Europese banken. Dat nemen we even mee. Het Touroverzicht en de slotanalyse van Aard Vierhouten, waar we hem eens even aan de tand gaan voelen over onze Mensrenner. De nummer 26 inmiddels in het klassement. Rob Ruig van vakansolei. Maar eerst het uitgebreide nieuwsblok van 6 uur.